Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Huisartsen melden dat de afgelopen tijd zo'n 760 mensen zijn overleden... aan een vermoedelijke coronabesmetting... zonder dat ze in het ziekenhuis zijn behandeld of opgenomen zijn geweest. De artsen melden dat in een speciaal systeem dat sinds een week bestaat. Dat aantal is tot nu toe niet meegerekend in het officiële sterftecijfer... dat gisteren op bijna 4300 stond afgelopen weken hebben de huisartsen ongeveer 1800 besmette mensen buiten het ziekenhuis begeleid. Een klein deel was positief getest. Bij de anderen hadden de huisartsen een sterke verdenking van besmetting. Door het coronavirus neemt de druk op revalidatieklinieken toeschrijftrouw. De klinieken zien een flinke toestroom van mensen die besmet waren met het virus. De patiënten hebben vaak met ernstige klachten in het ziekenhuis gelegen... en zijn flink verzwakt. De inspectie onderzoekt nu hoe groot het probleem precies is. De bestuursvoorzitter van de grootste revalidatiekliniek van ons land... wil dat er een landelijk coördinatiecentrum komt... om de spreiding van patiënten te regelen, net zoals dat voor ziekenhuizen gebeurt.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 Suriname gaat de coronamaatregelen voorlopig niet versoepelen, dat heeft president Boutersen gezegd in een televisietoespraak. In Suriname geldt een uitgaansverbod tussen 8 uur s avonds en 6 uur s ochtends en het is verboden om met meer dan 10 mensen bij elkaar te zijn. De maatregelen blijven voorlopig nog twee weken van kracht. In Suriname zijn 10 coronabesmettingen geregistreerd. Het weer vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen. Zon alleen in het noorden en vlak aan zee is het bewolkt. Het wordt 14 graden onder de bewolking tot 18 in de zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Ik Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Ben niet echt dood moet je weten. Het is het verlangen dat ik achter Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten. Ben ik pas als jij me bent vergeten.